Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Mogelijk mogen er voor 1 november toch nog kermissen worden gehouden... in Midden- en West-Brabant, meldt Omroep Brabant. Gisteren verboden veiligheidsregio die... omdat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt... en het op de kermis moeilijk is om afstand te houden. Een aantal exploitanten voerden daarom actie voor het stadskantoor van Tilburg. Burgemeester Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, heeft nu met twee kermisbonden afgesproken dat de duur van het verbod afhangt van hoe het virus zich ontwikkelt. Een groep van naar schatting 300 migranten heeft de Spaanse enclave Melilla in het noordoosten van Marokko bestormd. Daarbij is een van hen om het leven gekomen en zijn elf mensen gewond geraakt. Zo'n 30 migranten wisten de Spaanse kant te bereiken door over de metershoge hekwerken te klimmen. Melilla heeft vaker te maken met bestormingen door migranten uit vooral Midden- en West-Afrika. Rotterdamse en Amsterdamse winkeliers, in gebieden waar een mondkapjesplicht geldt, kampen met omzetdalingen tot 40 procent, zegt brancheorganisatie In Retail op basis van meldingen van winkeliers bij die organisatie. Ondernemers met vestigingen in meerdere steden zien grote verschillen tussen de vestigingen.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 Het weer wisselend bewolkt bij 26 tot 32 graden. Later vandaag lokaal een pittige regen- of onweersbui... met de kans op hagel- en windstoten. Morgen meer buien en het wordt dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Noord... staat 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dan zijn we weer in het tweede uur van ZFM Lunchroom hier op de ZFM Zandvoort 106.9 of welk ander kanaal u ook bekijkt. Um, uh, wij gaan uh, lekker de tweede uur in van dit programma. Natuurlijk nog steeds met mijn uh, gezellige sidekick, Lucy. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent ben weg, er ook nog mama, steeds. Ja, ik, ben er. ik was nog even niet weg. Je, je was nog niet weg, hè? Nee, nee. Ik was, nee, ik ben, nee. Het is veel te gezellig hier. Veel te gezellig. Samen natuurlijk. met mijn broer. Ja. En uh, uh, de, in dit uur, wat gaan we allemaal nog doen? Ja, want we hebben natuurlijk genoeg nog op de planning staan, zoals u van ons gewend bent. We bespreken met u nog het uh, laatste nieuws uit uh, Zandvoort en de regio. Zometeen lichten we even de ijsbaan in Haarlem uit. Want die uh, schijnt nogal uh, lang geopend te zijn in de hoogzomer, uh, zelfs tijdens de hittegolf. Uh, ja, wij, uh, de, uh, de... ja, vandaag neemt de Haarlemse rechtbank uh, een beslissing ja, uh, over de zomerijsbaan ijsbaan in Haarlem. Dus, uh, dus we zijn benieuwd. En uh, straks weten we weer wat we kunnen eten vanavond. Of in ieder geval, het wordt een soort toekje. Ja, het wordt het een ja, vele verzoek. Maar ja, tenslotte uh, gaat hij misschien weg. Dus uh, ik probeer uh, iets zoets om je dan toch maar weer hier te houden, Jelmer. Ja, ja en ik heb er dan een lekker nummer klaarstaan uh, daarna. Het lekker toepasselijk uh, begint ook met aardbeien. Nou, helemaal goed. Uh, en ik zei het net al een beetje, we hebben natuurlijk ook nog steeds een uh, artiest uh, van de dag. Uh, dat is uh, nog steeds uh, Demi Lovado uh, vandaag. Uh, even kijken, moet ik even heel snel regenen. 28 jaar geworden. Um, nou, ja, dat is uh, nog maar net uh, aan het begin, uh, wil ik maar zeggen van uh, haar carrière. Maar ze heeft al veel uh, gemaakt, uh, zo ook dit nummer uit uh, 2013. 25 februari alweer. Uh, hij staat hier klaar zometeen uh, uit het album Demi, uh, heel toepasselijk haar eigen voornaam. Dus uit 2013. Internationaal uh, uh, won ze de prijs voor International Video of the Year. Uh, de, en uh, dit nummer heet dus Heart Attack van uh, Demi Lovado. En die gaan we uh, afspelen hier in de ZFM lunchroom. En uh, veel, veel uh, luisterplezier daarmee. En uh, laat vooral even weten wat je van de muziek vindt. Want uh, zonder muziek is radio niet compleet, en zonder u ook niet. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy Never had trouble getting what I want But when it comes to you, I'm never good enough When I don't care I can play him like a kitten doll Won't wash my hair Then make 'em bounce like a basketball But you make me wanna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 ZFM Lunchroom. Uh, Demi Lovado hoorde u met het uh, nummer Hard Attack. Dus uh, hier op uh, ZFM Zandvoort natuurlijk nog steeds. Leuk dat u luistert. Uh, we hebben zometeen een nieuwtje over Circuit Zandvoort. Uh, want Lucy die, uh, gaat natuurlijk ook wel een beetje een uh, uh, nieuwe naam uh, verzinnen. Volgende week bekendmaken. Maar ja, wat ons dan leuk leek is als u als luisteraar uh, via de app uh, 023-573-0393 is gewoon een uh, WhatsApp-lijn. Uh, gewoon uw uh, hele super originele naam, een nieuwe naam voor Circuit Zandvoort... Uh, wat heeft u in gedachten? Maar voordat we daar naartoe gaan, uh, eerst nog even kijken naar de ijsbaan in Haarlem. Ben je daar wel eens geweest, Lucie? Uh, ja, ja, natuurlijk. Met mijn kinderen ben ik daar wel geweest, heel lang geleden. En uh, kwam je daar dan vaak? Nee. Maar En dan, uh, ja natuurlijk, het was voorheen altijd uh, alleen in de winterperiode geopend. Dus ja, en nu was... vanwege de corona hebben ze hem ook in uh, ja, de dus... zomer uh, opengehouden. Maar daar zijn dus bezwaar tegen gekomen. Vanwege milieu, het, uh, het blijkt uh, heel veel uh, stroom. stroom te kosten. En, en, uh, in ieder geval zou de Haardemse rechter uh, vandaag een beslissing uh, nemen over de zomereisbaan in Haarlem Of ze hem per direct gaan sluiten ja, of zeker. niet. Uh, ja, ja, Milieuteventie ja, ja. heeft grote bezwaren en protesteerde vandaag met spandoeken bij de rechtbank. Ja, dat was afgelopen week inderdaad. Ja, ja, dat klopt. Uh, Voordat de rechtsstaat begint er klinkt er een protestlied van tiental milieuactivisten die zich met spandoeken voor de rechtbank hebben verzameld. Uh, de hele papieren discussie maakt dat rechter Bruin nog een nachtje moet slapen over zijn beslissing, ofwel hij wil niet één beslissing nemen over één nacht ijs, zoals het gezegd luidt. Ja, lekker toepasselijk. <laughs> Want ook hij haalde wel aan dat de CO2-uitstoot... Ja. toch echt wel hoger zal liggen door meer elektriciteitsverbruik... Ja. En directeur Rob Kleeman wil pas na de uitspraak van de rechter reageren. De uitspraak wordt donderdag verwacht. En we zitten dus... Uh, ja, dus we zitten er middenin en we houden ja, u op de hoogte. We houden de vinger aan de pols. Ja, en zeker. En uh, is er uh, zo meteen... Maar de, meteen. inderdaad, opmerkelijk ook tijdens de hittegolf natuurlijk wel open. De reden daarvoor was is dat het tijdens de coronaperiode wat beperkter open uh, kon zijn. En dus de kunstgaters, en dus ook echte sporters... Uh, uh, alsnog nu in de zomer ruimte te geven. Maar ja, wat ik natuurlijk wel heb... Uh, ja, ijs is het tegenovergestelde van extreme hitte. Dus, uh, uh, ja, en als dan dat dan kunstmatig in stand te houden, dat, uh, daar komt veel uh, energie bij kijken. En er uh, is ook bezwaren van uh, milieudefensie. Maar goed, uh, waar wij natuurlijk altijd naar uit kunnen kijken, dat is gewoon lekker in de winter, is de ijsbaan uh, in Zandvoort. op het plein. Maar ja, dat hoe dat allemaal georganiseerd gaat worden, dat uh, wordt misschien ook nog wel een dingetje. Uh, of dat dit jaar door kan gaan. Maar, ja, uh, zo, dat is met zoveel dingen. Hopelijk uh, het, het gaat het allemaal weer wat afzwakken, die corona-afstand. Uh, ja. En ja, uh, gaat, gaan we dan uh, aan het eind van het jaar weer zo langzamerhand weer alle leuke dingen een beetje op uh, kunnen starten. Ja, zeker. En uh, om lekker in deze uh, uh, sfeer te blijven, draaien we nu een nummer van Nielson. IJs Ijskoud, want dat is het ijs.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 we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Nou? Het is net alsof ik tegen een muur praat. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik, ga, ja, oh. ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Wil Zomaar gesleept door ons verhaal Kijk je me zo in de kou staan verhaal, verhaal, Waarom zou je dat doen? Het is net tegen een muur praat Doet de al alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Het is het tegen een muur praat Doe tenminste al We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ja, dat was het nummer van Nielson, uh, Ijskoud uh, hier in, uh, ZFM nou, in ZFM Zandvoort. Nou, inzetten van Zandvoort, opzetten van Zandvoort moet ik zeggen. Want u luistert naar de radio. Uh ZFM Lunch doen nog steeds natuurlijk donderdag 20 augustus van 1 tot 3. We zijn alweer bijna halverwege het tweede uur en wij gaan even de evenementen bespreken. Want ja, ondanks alles is er nog genoeg te doen in Zandvoort en omgeving. Gelukkig maar dankzij vrijwilligers, Zandvoortse mensen, eigen initiatieven die toch nog worden genomen in deze tijd. Om even te beginnen is er ook nog steeds Kunstgeschiedenis in de Blauwe Tram, een cursus door Ariana Del Gianni. Uh, een mooie naam voor kunstgeschiedenis. <laughs> een kleine groep wordt, uh, uh, wordt uh, dezelfde cursus twee keer per maand aangeboden. Graag melden wanneer u samen met uw eigen huishouden komt... want dan kunnen er meer mensen de zaal in. Uh, vanwege de kleine aantallen deelnemers per groep is de cursus bijgedragen Iets verhoogd, uh, 10 euro. En dan kunt u al meedoen aan deze veelzijdige cursus. Kunstgeschiedenis dus. Uh, uh, op uh, zondag 23 augustus uh, is er al eentje van... Dan weer op zondag 6 september en 27 september, zo dus twee keer per maand. Aanmelden kan via de website van de Blauwe Tram, wwwwijksteunnl En uh, ja, Lucie, we kunnen ook uh, virtueel gaan wandelen door uh, Haarlem. Ja, de videoreeks uh, Historische Speurtochten door Haarlem bestaat uit uh, diverse virtuele stadswandelingen. Afwisselend met een stadsgids, Marius Bruin of Wims Ruti, van historische vrede Haarlem als verteller. De komende periode wordt er steeds een nieuwe speurtocht toegevoegd aan deze pagina, waarbij van sommige video's zowel in korte als in lange versie te zien is. Uh, hieronder vind je het overzicht van alle tot nu toe gepubliceerde virtuele stadswandelingen. Ja, daar bedoelen we mee dus de, de website. Ja, we www.visithaarlem.com slash historische speurtochten door Haarlem. Nou, Lijkt hartstikke leuk. leuk. Ja. ja, zeker. En uh, zoiets uh, wordt natuurlijk ook al gedaan door het Zandwoord Museum. Daar zijn de fysieke historische wandelingen ook onlangs weer van start gegaan. Maar Haarlem biedt ook uh, mooie historie die nu dus... ...is vastgesteld in een reeks uh, video's op de site. Ja, oké. Okay. Uh, en ja, soms is onze uitzending een poppenkast... ...maar uh, dat is het zeker uh, in, uh, uh, op het Plein uh, aankomend weekend. Zaterdag al, want heb je zin om weer eens naar een pop poppenkast te kijken? Dat kan, want op uh, zaterdag 22 augustus is om twee uur op het Gasthuisplein... ...een poppenkastvoorstelling... Uh, uh, gaande. Maaike Kapel staat garant voor een gezellig uurtje voor de kinderen. Vervolgens om drie uur, ook op het gastvrijplein, het open podium voor dichters bij de kust om hun gedicht voor te dragen. En zo wordt Zandvoort stukje bij beetje gezelliger. Hou ik bij deze evenementen wel rekening natuurlijk met de anderhalve meter afstand. En er gaat uh, nog meer gebeuren uh, daar zaterdag op dat gastvrijplein. Want in samenwerking met het Zandvoort Museum, uh, heb je hier ook al een keer aangehaald. Uh, maakt het Wapen van Zandvoort uh, in de maand augustus van het Gasthuisplein... het Gastvrijplein, met allerlei gezellige kleine, grote, iets minder grote activiteiten. En uh, uh, uh, uh, uh, ja, ja, wat daar natuurlijk ook uh, bij uh, komt kijken, is natuurlijk altijd lekkere muziek. Ze openen namelijk om tien uur s ochtends al met een lekkere jukebox... en daarna dus de geplande evenementen om drie uur en om vijf uur de poppenkast... en de dichters aan de kust. Uh, jij wijst naar je scherm, Lucy. Dus jij hebt ook ja, nog een klein ik... nieuwtje. Uh, uh, ik heb het eigenlijk elke week, we elke week wel over de openluchtconcerten bij uh, Capriera. Capriera. Dat ja. is uh, echt een on onwijs mooi. Ja, uh, en uh, ik, volgens mij in september al van uh, Willeke Alberti of zo. Dat ja, had je vorige week ja. in ieder geval. Maar nu lees ik dus net dat ook uh, Raccoon uh, gaat uh, het openluchttheaterseizoen afsluiten. En dat doen ze op uh, 25 september, 26 september twee maal. Ja. Eén keer uh, om zes uur, één keer om, uh, om negen uur. En de, kosten, de prijs van die uh, tickets zijn 50 euro per stuk. Uh, en ze zijn altijd in setjes van twee. Uh, ik zou zeggen ga even naar de site van Caprera. Ja, wat is die site? Uh, caprera, <laughs> ja precies. Ja, nou ik weet hem. Ja, caprera.org of zo... Uh. Ja, ga gewoon naar capreren.nl. Je, je u, u vindt het wel? Het is en, een, een heel mooi openlucht theater. Het is kleinschalig. Het, het is een vreselijk mooi geluid. Dus wil je er naartoe? Raccoon is een goede groep. Dus ja. ik zou zeggen, ga er lekker heen. Geniet van de muziek. En uh, bekijk het even op... Uh, caprera.nl. Ja, zeker. Nou, Zoals we elke week eigenlijk al concluderen. <tie> uh, wat goed dat er nog zoveel uh, wordt uh, georganiseerd ja, in de omgeving. En uh, ja, is er nou echt een evenement uh, dat binnenkort op de agenda staat? Van hey, dat lijkt mezelf eigenlijk wel leuk. Stuur het even door. Ja, zeker. Nou, ja, het was eigenlijk een vraag aan jou. Aan mij. Ja. Oh, maar dat doe ik altijd. Ik dacht dat je het dan. Uh... <laughs> de historie prize. Ja. Ja, die is, die, uh, die is natuurlijk ook. Maar ja, hoe dat allemaal doorgaat, dat, uh, daar hebben we beloofd om uh, extra info informatie over te geven. En die komt zeker als die er natuurlijk is. Uh, wij gaan weer even door. Uh, en niet vergeten, 30 uh, augustus. De, de inline skate, 29e. Nee, ja. ja, nee, de 30e is de American Sunday. Oh ja, American Sunday, de, ja, Aldi, zeker. Voor de American uh, Ik ben er ook. Jij bent er ook. Nou ja, ja wil je Lucy mee. een keer ontmoeten van uh, ZFM Stanford, dan uh, kun je naar uh, de Hoezo? American Sunday. Maar zo blij mee. Gezellig. Hoe ging het met reserveren trouwens? Met wie? Met reserveren voor Sunday. Uh... Ja, je moet wel uh, even bellen om te kijken of je er nog bij kan. Want en uh, ging is, dat uh... goed met het alles regelen? Ja, dat ging goed. Weer. Geen pitboxen, want daar mag je maar met z'n twee in. Okay. Fast, uh, ja. Dus uh, we staan gewoon uh, in een grote tent. Goed, ja, uh, nou uh, helemaal goed. We, ik word er helemaal vrolijk van, van al die evenementen. Wij gaan weer even naar een stukje muziek. Hier is Millions Dreams. Uh, gaan we naar luisteren hier op ZFM Zandvoort? Veel plezier. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. That I call my own. Through the dark, through the door. Through where no one's been before. But it feels like. Home. They can say, they can say it all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care, so call me crazy We can live in a world that we desire they can say it all sounds crazy. They can say, they can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we colors fill my head, a million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. The brightest colors fill my hair is dat die er nog achteraan kwam. Ja. Het nummer Million Dreams van uh, Sif Sefman en uh, Hugh Jackman en Michelle Williams. Dus uh, een prachtig uh, nummer uh, uit de film The Greatest Showman. Ja, ik ben er nogal fan van, de muziek. Uh, wij gaan even door naar een nieuwsflits uit uh, Zandvoort en de regio. Uh, we beginnen met de mondkapjesplicht op het Mendel College in Haarlem. Ja, de mondkapjesplicht op uh, het Mendel College wendt vanzelf, zeggen leerlingen. Tijdens uh, overleg tussen de docenten en directie van afgelopen maandag... gingen er stemmen op om het dragen van mondkapjes in de gangen... en kantine te verplichten. Het geeft docenten een prettig gevoel... en ook, van ouders van, uh, de, uh, ook voor de ouders van leerlingen was de oproep gekomen. Vooralsnog staan er geen straffen op als leerlingen geen mondkapje dragen... maar de schoolleiding zal de komende tijd kijken hoe het gaat. Er wordt ook al nagedacht over een verkiezing... Voor het meest originele mondkapje van de school. Dus er is heel wat creativiteit. Uh, ja, dat zijn nou, wij En dus Wij zullen wel... niet zo snel winnen, zegt Ruben. Uh, hij en Thomas <laughs> hebben allebei een wegwerpmondkapje. En wij zullen ons direct er wel opgeven, want hij heeft een mooie met streepje. Nou ja, iedereen is uh, uh, uh, uh, ja, gewoon uniek zoals je bent natuurlijk. Maar <laughs> met een mondkapje is het wel uh, leuk dat ze daar in ieder geval zo mee omgaan. om het nog een beetje luchtig te houden. Uh, wat het mondkapje natuurlijk totaal zelf niet is. Nee. Uh, nog even goed op te noemen is dat het Mendel College de enige school is in onze regio... Ja. die een mondkapjesplicht invoerde. Dan nog even naar het lang verwachte item over de circuit-Zandvoortnaam. Ja, het, het, het, het circuit uh, krijgt een uh, andere naam. Uh, dat heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix maandagavond uh, aangekondigd. Uh, hoe de, de baan gaat heten, dat horen we dus de 26e. Dan wordt dat bekendgemaakt... Uh, tijdens hun uh, mediabijeenkomst op het circuit. Uh, de Zandvoortse Racebaan ging uh, 30 jaar lang door het leven als circuitpark Zandvoort. Tot het in mm, 2017 werd omgedoopt tot simpelweg circuit Zandvoort. Ik heb, ik heb ook nooit begrepen waarom dat uh, park ertussen stond. Uh, heeft dat iets met, uh, met nou, Centerparks? Het, nou, ik gehad denk dat iets? het. Uh, nee, ik denk dat niet. Ik denk dat het circuitpark werd genoemd. omdat het, uh, het was natuurlijk een circuit. Maar er werden ook uh, andere dingen misschien uh, in georganiseerd. Wel allemaal met betrekking tot uh, raceauto's dan. Maar ja, een park klinkt uh, lekker allesomvattend, Dus ik denk dat, dat, uh, ja, dat ik het denk daarom is. Een wandelpark was. of een centerpark. Nou, ik ik kan ook wandelen, je kan ook wandelen hoor. Uh, ja, de ja, nu niet meer. hè? Vele mooie bochten. Nee, de En nog een bocht. En nog een bocht. Af en toe een inhoudactie. Ja, <laughs> ja, nee, ja. maar vroeger. Voordat alles dichtgegooid werd, had je, uh, kon je, uh, kon je ja, helemaal precies. om het circuit ja, heen lopen, ja, dat dus boven inderdaad. En dat, dat, ja. dat is niet meer. Ik hoop wel dat uh, bij deze, roep ik hem op, als hij meeluistert, de, de Prins, om, uh, als er geen belangrijke races zijn, ja. om die mogelijkheid weer te bieden aan ja. de bevolking van Zandvoort. Ja. Dus gewoon die deuren van die hekken open te gooien, ja. zodat we als het geen belangrijke race is... dat we daar gewoon kunnen uh, oh, weer kunnen ja. wandelen met, uh, met ja, de precies. kinderen. En we, zijn, met uh, we zijn ontzettend benieuwd naar... Nou, wie ook veel gelopen heeft de afgelopen dagen... en dat nog gaat doen tot eind augustus, is Daan Strang. We hadden hem vorige week natuurlijk even aan de telefoon... hier in de uitzending bij ZFM Lunchroom. Uh, maar het eindresultaat van uh, zijn uh, etappe van IJmuiden naar Zandvoort... die eindigde bij Bodie Beach uh, overigens... was 133 kilo afval dat tussen IJmuiden en Zandvoort uh, werd gevonden... Uh, bij, bij aanvang waren er 20 mensen op de oproep van Daan Strang afgekomen er waren aanzienlijk meer dan de etappes daarvoor en dus veel uh, animo uh, hier in Zandvoort voor een schoon strand um, en uh, ja verder uh, de, de mensen die meeliepen uh, vonden het een uh, hartstikke leuke uitdaging en om uh, nog het uh, interview van vorige week terug te luisteren dan kan je terecht op onze Facebookpagina. Ja, precies. Hartstikke mooi. En we gaan nu even door. Ik heb heel ja. even een, een mededeling over het uh, okay. treinverkeer. Vanwege een ongeval bij een spoorwegovergang in Halweg... is het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam... tot het einde van de middag gestremd. Dat laat de NS weten via Twitter. Oké, okay, hartstikke goed. Kijk, zo blijft u altijd op de hoogte. Wij gaan nog even naar het uh, meest... Uh, ja, waar je eigenlijk niks over kan vinden. Want het is maar zo... Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Zeer warme donderdag. Afgelopen nacht was het bewolkt en regenachtig, maar vanochtend trekt er, trok de regen weg. In de loop van de ochtend brak de zon door en zeker zullen er vanmiddag flinke perioden met zon zijn. De wind rijdt naar het zuid tot zuidoost en wordt zeer warm. De maxima liggen vanmiddag rond de 29 graden. Jelmer wordt er helemaal vrolijk van. Hij staat te swingen achter de knoppen. Vanavond en vannacht is het wisselend bevolkt met kans op een enkele onweersbuik. Het koelt af naar ongeveer 19 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar ook is er een kans op een kleine bui. Daarbij is ook onweer mogelijk. Het wordt opnieuw zomers warm met maximaal rond 26 graden. In het weekend is de aangevoerde lucht een stuk minder warm... Zaterdag kan het nog wel 23 graden worden. Maar zondag stokt het. Blijft het stilstaan bij 20 graden. Jelmer, het, het gaat echt afkoelen nu. Op beide dagen moet rekening worden gehouden met buien. In totaal kan 10 tot 20 milliliter water vallen. Dus het dorp, de kern van Zandvoort, kan de lieslaarsjes weer aantrekken. En volgende week is het licht wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. De temperatuur ligt veelal aangenaam tussen 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws via Rico Schreuder... Ja, en een jaar geleden al bijna weer stond ik hier ook voor het eerst achter de knoppen bij de techniek in ZFM Zandvoort. En draaide ik dit nummer ook, I'm the only one. Dus uh, ja, een beetje uh, leuk om dat nummer te draaien. In ieder geval, I'm the only one, Melissa Ellerich, uh, hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. En ja, waar ik me al de hele uitvinding altijd op verheug van ZFM Lunchroom, u ook, hopelijk thuis, is het recept van de dag. En deze is speciaal voor jou, uh, ja, ja, jij want, had het uh, verzoek. Ja. Als er maar aardbeien in zitten. Want nou, daar ik, heb, jij hebt iets met aardbeien. Nou, ik heb zo meteen een nummer. Die is, uh, Je hebt een nummer. Ja, mensen die nu luisteren. die een aardbeien. Die raken al helemaal zenuwachtig. Nee. Maar lees maar even. Ik heb een, uh, een aardbeienrecept. Lekker. Ja. Het, het heet Baked Alaska. En het is een ijstaart. Oh, lekker. Ja. ja. En hij is voor zes personen. Dus nodig gewoon wat vrienden uit vanavond. Je, de, wat je nodig hebt voor deze ijstaart... is acht dun gesneden plakken cake. Twaalf bolletjes ijs. Bijvoorbeeld aardbeien, pistas, vanille. Nee, de, kies maar wat leuks. En Jij neemt aardbeien. Eén in glaasje sinaasappelikeur... en wat stukjes gesneden fruit. Bijvoorbeeld aardbeien, kiwi, persik, ananas. Ja. Ja. Mag ook uit blik. Okay. Vooral de ananas, want dat is lastig. Uh, vier eiwitten heb je nodig, 150 gram suiker, een sap van een halve citroen om het te ontvetten. Verder heb je nodig een snijplank, een mes, een mengkom, een mixer, een ijslepel, diepvries, oven, ovale ovenschaal. Onthoud oh, okay. je dat allemaal? Ja, zeker. Ja, want we schrijven, ik we hem schrijven mee hè thuis. Anders heb ik hem ja. uitgeprint voor je. Uh, de ijs met cake in gebakken eiwitschuim. Super feestelijk en super makkelijk om te maken. Maar ja, hoe maak je hem? Een bereidingswijze, dat ga ik ja. je nu vertellen. Heb je pen en papier bij de hand? Ik heb de pen en... Ja, ik heb de pen bij de hand. Ja. En papiertje niet? Nou ja, misschien. Oh, Oké. Okay. Nou, leg drie plakken cake in de lengte op de overschaal. Mm -hmm. Besprenkel de plakken cake met liqueur... en verdeel hierop de bollen ijs. En de stukjes fruit. Aardbeien onder meer. Aardbeien, kiwi... Persik, kan allemaal ja. wat je lekker vindt. Druk het gelijk een beetje in de ovale vorm. En dek het af met de overgeplakken cake. En besprenkel ze met de rest van de liqueur. Laat het geheel in de diepvries goed aanvriezen. En maak intussen met de, uh, de mengkom en de kloppers van de mixer... vetvrij met wat citroensap en klop de eiwitten. Als het eiwit behoorlijk stijf is geklopt geleidelijk al kloppende de suiker eraan toevoegen. Blijven kloppen, want dat is ja. heel belangrijk. Ja, Totdat de hard. suiker geheel is opgenomen en het eiwit goed stijf is. Ja. De schaal met de inmiddels bevroren cake uit de diepvries halen. Ja. En deze rondom garneren met het eiwit ja. door middel van een spuitzak. Okay. Met een gekarteld spuitje. Maar je moet hem dus bewaren, ook in de diepvries. Dan moet je ook wel wat ruimte hebben daar. Ja, dat ga je eerst doen. Dat doe je dan van tevoren al. Ja, dus eerst even al die ijsjes van de afgelopen dagen even leeg eten. Ja. En dan kan die taart erin. Ja. Ja. Nu weer terugzetten in de vriezer, ja. totdat je het gaat gebruiken. Ja. De oven voorverwarmen op de hoogste stand. En indien mogelijk met de grillstand aan. 250 graden. Oké. Okay. Zet de, oven, zet de schaal in de oven en laat de taart mooi goudbruin worden in 8 à 10 minuten. En de schaal direct op tafel zetten en de ijstaart aan, aan tafel snijden. En ik zou zeggen, eet, eet smakelijk. smakelijk. En uh, zoals ik al zei, speciaal natuurlijk. Een uh, lekker recept met aardbeien erin. En ja. ja, voor de derde week op rij, Harry Styles zingt er nog steeds over hoor. Tis like on a summer evening.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 Mellon Ja, Harry Styles hier op Zand wordt. Inderdaad, de derde week op rij naar het recept van de dag. En uh, ja, lekker die aardbeien, fruitige van alles en nog wat taart. Die kunt u natuurlijk terugvinden op Smilweb. En die link zullen we ook even delen op onze website. Op onze Facebookpagina bedoel ik. Wij hebben natuurlijk nog steeds deze uitzending. Een artiest van de dag. En zoals u van ons gewend bent, altijd aan het einde... Uh, uh, het nieuwste nummer van die artiest. Uh, of het laatste nummer dat is uitgebracht. Mocht hij geen muziek meer maken... Uh, dit is het uh, uh, eerste nummer uit een nieuw album van Demi Lovato. De titel van dat album is nog niet bekend. Uitgebracht op, maart, uh, op 6 maart 2020. Scoort op, opvallend hoog in de hitlijsten van Nieuw-Zeeland en België. Veroverde de afgelopen maand een plekje in de top 5 daar. Dus uh, succes heeft ze ook alweer met dit eerste nieuwe nummer van haar nieuwste album. Met nog een onbekende titel. Maar ja, uh, muziek is altijd een verrassing. En zeker op uh, ZFM. Hier is het nummer I Love Me. Demi Lovato Flipping through all of these magazines. Telling me who I'm supposed to be. Way too good a camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I am guilty about everything that I eat. Feeling myself as a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage. Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself, but I'm an expert at giving love to somebody else. I beat myself and I don't see it all. I, eye I myself and I. I oh. Why do I compare myself to everyone? And I always got my finger on the stop. Just try. I wonder when I love me is enough. Yeah yeah yeah. I wonder when I love me is enough. And fucked it up All the times I went and fucked it I up I wonder when I love me is enough <laughs> Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I wonder the hell Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Haters that live on the internet Living my head should be paying rent I'm way too good at to listening. listening All these comments fucking up my All up. the times I win and fucking. up, I wonder when I love me is enough. the last time Is dit de last time? Ja, dat is de vraag uh, die u natuurlijk ook uh, de afgelopen twee uur bezig houdt. Is, uh, is dit de last time? Is dit voorlopig de laatste keer voor mij uh, hier bij uh, ZFM Standwoord voor de ZFM Lunchroom? Uh, het nummer was trouwens van de script de last time. En uh, ja, dat is de vraag. Uh, als u volgende. Ja. Week, ik doe één belofte. Als u volgende week dit nummer hoort aan het begin uh, om 1 uur donderdag 27 augustus, dan ben ik er nog. Voor één echte laatste keer. En, uh, ja, en anders is dit toch wel echt uh, de laatste keer. Ik wil in ieder geval... Ik weet dat er een paar mensen van ZFM luisteren. ZFM bedanken voor het afgelopen jaar. Natuurlijk. Ontzettend veel uh, ervaring opgedaan. En dat ga ik allemaal meenemen in mijn studie journalistiek. Uh, wat een verrassing. Maar dat... Uh, nee, in ieder geval... Ik wil iedereen ook meegeven... Die uh, iets wil gaan doen in de media. Of uh, nu misschien een tussenjaar aan doen is. Of iemand kent uh, van mijn leeftijd... Uh, die wat meer ervaring wil opdoen met de media en in Zandvoort woont, uh, kom, meld je aan voor ZFM Zand. Het is een ontzettend leuke ervaring, dat op zichzelf. En alles daaromheen is alleen maar leuk meegenomen. We hebben heel veel lol. En we gaan je heel erg missen, Jelmer. Ja. En ik hoop wel dat je, uh, als je heel even een gaatje hebt, dat je dan toch nog af en toe even ja, eens, uh, zeker. bij ons terugkomt. Ja, ja, ja. Ja, de gaatjes, daar houd ik zeker over. Uh, alleen niet bij de tandarts. <laughs> <laughs> maar uh, ik wil Lucie ook heel erg bedanken voor de afgelopen twee maanden... dat we ZFM Lunchroom uh, op de kaart hebben gezet op deze zender. En we hebben ontzettend ons best gedaan en we gaan dat ook nog steeds doen. Dinsdag, donderdag en vrijdag gaat het team uh, hier voor dit programma nog steeds aan de slag. Van 1 tot 3, ik blijf op de achtergrond. Ik zie jullie snel weer. Hier is Danny Vera, want ik wilde daar echt mee afsluiten en hem zo volledig mogelijk afspelen. Ja, yeah, daar is ie. Rollercoaster. Geweldig, Tot snel en nog één keer. Ciao, ciao. Tot gauw. Doe, yeah, Here we go.